Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is door Al megens met het NOS journaal. PVDA, VVD en GroenLinks in Amsterdam hebben een akkoord bereikt over een nieuw stadsbestuur. Dat is vannacht bekend geworden. Gisteravond hebben onderhandelaars de puntjes op de i gezet. Het programmaakkoord wordt later vandaag gepresenteerd en woensdag wordt bekend wie de wethouders worden. De afgelopen vier jaar werd het college in Amsterdam gevormd door PvdA en GroenLinks. In maart verloren ze bij de gemeenteraadsverkiezingen hun meerderheid en toen moesten ze op zoek naar een derde partner. Aanvankelijk wilde de PvdA met D66 de speel vormen van een nieuw college. Maar tussen die partijen ontstond ruzie na de benoeming van Lodewijk Ascher tot waarnemend burgemeester. De nieuwe coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks heeft een ruime meerderheid. Ze bezetten 30 van de 45 Amsterdamse raadzetels. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de vakbonden uitgenodigd... om nog deze week te praten over de CAO voor gemeenteambtenaren. De werkgeversorganisatie wil, zoals ze zegt, een ultieme poging doen... om tot een CAO te komen om een eind te maken aan de onzekerheid van de gemeenteambtenaren. De vakbonden kondigden vandaag allerlei acties aan, van reinigingsdiensten en parkeerwachten op Koninginnedag en andere dagen om de druk te verhogen op het CAO-overleg. Oud-dictator Manuel Noriega van Panama wordt door de VS uitgeleverd aan Frankrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft daartoe haar handtekening gezet en Noriega is onderweg naar Parijs. De oud-generaal is in Frankrijk bij Verstek veroordeeld tot 10 jaar cel voor het witwassen van drugsgeld. Noriega werd in 1989 door de VS gevangen genomen na een invasie in Panama. In Amerika zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. Drie jaar geleden had hij zijn straf uitgezeten, maar hij bleef in een gevangenis in Florida. en wilde voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd. Dat vond hij in strijd met de status van krijgsgevangenen. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 6 tegen de ochtendkans op een enkele mistbank. Overdag blijft het droog en dan verloopt het vrij zonnig. Het wordt 14 graden op de wadden. En plaatselijk 20 graden in het zuidoosten. Dit was het Journal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, Met nu. nu de nacht.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 Do. And with a voice like Alec ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it.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 has one black.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 I'm I'm oh.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 On that sunbeam dress you wore in spring oh, Yeah, yeah The way we laughed as well Why did you drop down You see